Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. We kunnen volgende week versoepelingen verwachten. Laat de Haagse bronnen weten aan Nieuwsuur. Waarschijnlijk lopen de besmettingen iets op. Maar dat zal niet zorgen voor een te hoge druk op de IC's... zegt politiek verslaggever Arjen Noorlander. Daar komt ook nog bij dat... Heel veel Nederlanders boven de 50 en met een zwakke gezondheid geboosterd zijn. Die boosters lijken heel goed te werken nu. Heel veel jongeren hebben het de afgelopen periode gehad. En als ze al ziek worden lijkt het allemaal mild te zijn. Je zou bijna zeggen laat die kinderen en jongeren dat nu krijgen. Want de ouderen zijn met die boosters op dit moment maximaal beschermd. Dat wordt de komende maanden alleen maar minder. Volgende week dinsdag is er weer een coronapersconferentie. In een treintunnel bij station Antwerpen Centraal is een vanmiddag een jongetje van vijf dood gevonden. Kort daarvoor was hij als vermist opgegeven. Het jongetje is waarschijnlijk zelf de tunnel ingelopen. Het verkeer rond Antwerpen, het treinverkeer, is flink ontregeld. Ook de internationale verbindingen. Bij een controle op de snelweg A16 heeft de politie vanmorgen in een auto 26 wedstrijdduiven gevonden. De dieren bleken gestolen te zijn in België. Er zijn drie verdachten aangehouden. De duiven zijn in beslag genomen en gaan terug naar België. Bijzondere wedstrijdduiven kunnen veel geld opleveren. En inwoners van Goorle uit Brabant zijn trots op hun Irene Wust. Vandaag pakten ze voor de zesde keer goud op de Olympische Spelen. Het kon dan eigenlijk ook niet uitblijven. De slager uit het dorp lanceerde een speciale Woestburger. Onwijs schaaf natuurlijk. Voor de zesde keer goud, ja, bijzonder. Met de slagers hadden we achter eventjes bedacht van. We maken natuurlijk vaker spesseltjes. zeg maar. En we dachten van. Vaker dingetjes met gehakt en zo. En vanuit daar zijn we dus uiteindelijk op een medaille gekomen. En ja, dat is de medailleburger. Geworden. En die heeft twee soorten gekruid gehakt met een goudgeel krokantje langs de zijkanten als verwijzing naar de gouden plak voor iedereen. Het weer vanavond en komende nacht in het noorden wat regen, morgen ook wat regen overdag. Wel een stukje warmer dan vandaag, een graad of 10. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. De koker van Thomas Hartenveld. Je kent hem. Hoofdredacteur bij 3 van 12 Rotterdam. En hij doet ook bij Radio Capella een, een programma op de dinsdagavond. Bang Your Radio zit, geloof ik, ergens rond een uur of tien. En die draait alleen maar van dit soort snoeiharde muziek. En wij doen dat ook. Want wij hebben op de maandagavond herhaling tussen 8 en elf...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 En na dit stukje muziek mag Bo Menning het laatste nummer voor vanavond laten horen. Maar dat doen we niet zomaar door een beetje... Nou, het, gaat, het is wel een tandje minen, maar het is ook wel redelijk stevig. Die komen weer uit Amsterdam. En die band heet Van Vee. En ik heb hem in den treuren gedraaid hier in Alternative FM. Dit nummer Openly Remember. De nummer van Von v. komt van een uh, mooi EP, eigenlijk mini-album. Rubbings Makes It Worse.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 Ik had een heel groot raam in mijn oude slaapkamer. En, uh, ik denk dat het daar. Uh, daarmee te maken. Dat het daar een lijntje naartoe loopt. Ja, ja, ja. Dus het, uh, dus het is uh, wel ergens uh, gewoon zo ontstaan. En ik denk, het ja. ja, is wel een uh, leuke naam of een mooie naam om uh, te gebruiken of wat dan ook. Ja. Um, nou ja, de laatste van, van, uh, van vanavond. Ja, ik We, dacht, hè? ik speel een, een rustig Estrid liedje. Uh, oh, ook als goed. Als afsluiting. Nou. Uh, is is staat hij ook op deze Noordstar? Uh, nee, is staat niet op deze Noordstar? Oh, uh. nou dan is het. Die staat de, op, op een album op, uh, uh, No Map Address. Ah, uit ja. 2014. Ja. Rond de tijd dat we elkaar voor het eerst hebben Ja. Uh, de liedje Billy. Mm -hmm.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 Rijk, die nummer hebben wij toch ook al gedraaid. We zaten uh, gewoon naar 3FM uh, te luisteren. Die had op een gegeven moment datzelfde nummer ook. Uh, dus uh, we kunnen toch wel uh, redelijk stellen dat wij af en toe best wel een beetje transcendent zijn geweest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 Ja, ja, ja. Dus, yeah. uh, dus het is een beetje Engels en een beetje Nederlands. Uh, hoe gaat het gaat een beetje meer Engels, ja, ja. Denk <laughs> ja. Hoe gaat het hier af in het uh, Nederlands? Uh, lukt het een beetje? Uh, how ik came up in the Netherlands. Ja, ja mag ik hem ook in het Engels beantwoorden, maar dan uh, vertaal ik hem gewoon. Dus uh, <laughs> ga door. Um, I, I moved out from Romania when I was uh, nine, ten years old. Mm -hmm.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 Mag je in het gesland antwoorden. <laughs> Klopt hè? Ja. <Yeah>, ja, yeah. yeah. <laughs> it's, uh, <laughs> it's it's correct. Nou een beetje over de muziek. Um, what about music for you? What, what, uh, for, in what wat voor position is dit voor uh, jou? Uh, important is that important in your life? Yes, it's very important. Um, I don't think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 En ah, ja. er zat een, uh, een, een, een soort van platenzaak op het Haarlemmermeerplein... bij de uh, rode bioscoop van, uh, van Amsterdam. Daar, uh, heeft, uh, daar zat een platenzaak. Oh, en ja. daar hebben jullie gestaan uh, staan spelen. Ja, daar was het. Ja. Kapper de, en een platenzaak zat beneden. de ja, plek waar we hebben gespeeld. Dat klopt, ja. Dus, uh, de, en, en zo <laughs> ben ik eraan gekomen. En uh, op een gegeven moment... Want ook uh, uh, ja,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 Ja. ja. Uh, want uh, dan kom je eigenlijk automatisch ook op dit album, wat, uh, wat je mm -hmm. in november, want dan zit, dan zit er een uitdaging in om het uh, helemaal naar je, naar je eigen hand te zetten, heb ik zo het idee, of niet? Ja, er zitten op het, uh, op het is het uh, de, de, de, de hele oude dingen. Mm. Uh, dingen die ik, nou ja, die, die, die ik denk uit 2013 misschien nog wel. Uh, Zelf even weer Ja.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 Half jaar eigenlijk niet gesproken. Oh. Nou. En dat is dan, ja, dat is een beetje gek. Omdat je dan... Ja, je bent wel elkaars beste vrienden. Maar iedereen heeft dan... Ja, het is zo'n gekke tijd dat je... Iedereen gaat op zichzelf lopen inzoomen. Hmm. Ja, het, het, het, niet, er komen gekke dingen naar boven. Ja, ja nou, je, je refereert aan iets. Wij hadden hier vorig... Niet vorig jaar. In 2020, toen die pandemie net, uh, net bezig was. Uh, ja. En uitgebroken was. In april van 2020...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 Dat slaat eigenlijk ook een beetje op dat misschien wel van jullie, denk ik. Als je ja. het zo, be uh, zo beluister. Ja, we hebben altijd zo doorlopen stampen, zeg maar, vanaf, uh, ja. vanaf 2013. Ja. Altijd gewoon bezig geweest met uh, of spelen naar Canada, om daar te spelen. Dan weer plaatschrijven, maken, opnemen. Ja. Het is je eigenlijk je een, een soort moment van tredmolen waar je dan eigenlijk... Uh, he, dat is ja, we een... doen ook alles zelf. Dus ja. dat, dat, dat, ja, dat, neemt gewoon, dat vinden we ook leuk, maar ja. dat neemt ook heel veel tijd. Ja, vrienden van mij ook wel, die ook wel eens gezegd: van ja, zit je niet tegen een soort van burn-out aan of zo? Van, <laughs> niet. Dat, nee, want dit is, dit, dit is wat we doen. Ja. Maar ja, in die, in die corona-periode is het toch wel echt uh, een, uh, maar, een komt het, halt, het, ja. uh, maar komt het er weer van, denk je? Ja, nee, dat, dat, dat gaat zeker wel weer komen. Ja. Nee, ja, ja. Dit jaar, het, het is ook als we, als we de dingen luisteren die we hebben opgenomen, uh, dat, dat voelt ook niet oud.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 En... Ja, nou ja, goed. Het is meer een soort setting van. Ja, een beetje. Ja, goed. Het is ook uh, zoals ik het uh, zie en beleef, ja. als ik het nummer hoor. Uh, dus we gaan hem ook uh, even draaien. is Ocean van uh, Menning van het uh, album North Star Runaway.